D66 zet drie vrouwen hoog op de conceptkandidatenlijst voor de verkiezingen. Alexander Pechtold is lijsttrekker, Pal daarachter staan kamerlid Stientje van Veldhoven, de Haagse wethouder Ingrid van Engelshoven en kamerlid Pia Dijkstra. Dat maakte Pechtold bekend in het tv-programma Goedemorgen Nederland. Later vandaag komt D66 met de complete lijst.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 Het weer, enkele buien met kans op natte sneeuw, vooral in de kustprovincies. Verder af en toe zon en het wordt 5 tot 8 graden. Morgen zon, met langs de kust een winterse bui. Dit was het NOS. DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat nog 300 kilometer file in de Randstad. Zojuist is er een ongeluk gebeurd op de A9 van Diemen naar Alkmaar... bij knooppunt Badhoevedorp. De rechterrijstrook is dicht, de file daarachter 6 kilometer. Ook op de A9, maar dan van Alkmaar naar Amstelveen... tussen knooppunt Kooimier en Beverwijk nog altijd drie kwartier vertraging. Een uur oponthoud is er op de A27 van Breda naar Gorkum... tussen Geert Ruidenberg en Industrieterrein Avelingen. En de A27 is sowieso erg druk, want van Utrecht naar Almere... staat ook een file van 10 kilometer tussen knopend Lunette en Hilversum. De andere kant op tussen EMS en Lunette... ook 19 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de N247 van Horen naar Amsterdam... is de vertraging drie kwartier tussen Middeli en Broek in Waterland. En op de N301 Almere-Barneveld... voor de aansluiting met de A28 ook 40 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig...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 Ook okay, vrijdagmiddag tussen 3 en 5, dan gebeurt het bij CFM. Dan hoor je de 40 beste plaat van Europa. Keurig is op een rij gezet door collega Maurice Mulder. De Euro Breakdown, daar hebben we het over. En deze is plaat na het en weer van 3 uur... staat ook genoteerd in onze hitlijst. Je Jonas Blue in de Perfect Stranger. Ja, het tweede uur op John. wat gaan we daarin allemaal doen?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 Op Fifth Harmony begon het allemaal met uh, Work From Home. En dit is de opvolger daarvan. You're the flex and all in my head. Ook weer een plaatje die je vrijdagmiddag zeker uh, gaat uh, langs horen komen... in de Euro Breakdown. Nou, we volgen vandaag de veteranen 1... spelen uit tegen Germaan de Elands. En daar wordt uh, flink gescoord hoor. Achter elkaar dan uh, vliegen de, de doelpunten je om je oren. Op dit moment staat het uh, daar 5 tegen 4...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 ja, Dank jullie wel uh, daarvoor. En uh, stemmen kan trouwens ook via onze eigen CFMF. Yeah, en die kan je gratis downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store. Kijk even onder vrijwilligersprijs in het menu. En zoals al wat jou zei, laat je stem niet verloren gaan. Hier is Curtis is trouwens. Lekkere gauw houden en de breaks. in the box, breaks <middels> on the car. Breaks to make you a Breaks to win het Germaan Eland tegen de veteranen 1. -E Inmiddels staan ze gelijk 5 tegen 5. Throw in you deserve a break tonight somebody Break it up, break it up, break it up! Zo gaat hij nog wel even een tijdje door. Ook weer zo'n 12-14 uit de jaren 80. Curtis Blow hoorde met The Brakes. Ja, dit is weer zo'n lekkere plaats. De Doobie Brothers komen nog een keertje langs. De zaterdagmiddag van CFM South Forge Met nu Long Frame Running. gestemd worden voor de Vrijwilligersprijs 2016. CIVM is ook genomineerd, maar we hebben sterke tegenstanders, Albert-Jan. Ja, we hebben go, goede concurrentie. Ja, hele goede, gezonde, gezonde, gezonde, concurren ge gezonde, gezonde concurrentie, concurrentie. Waaronder de KNRM geheel terecht. En het zal er niet zijn ontgaan dat er driftig uh, verbouwd wordt... en uh, het boothuis van het reddingsstation Zandvoort...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 Germaan de Elands tegen de Veteranen 1. Dus onze veteranen staan op dit moment één doelpuntje achter. Say you, say me. Stay it for always. That's the way it should be. Say you, say me. Stay together.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 Het programma, kijk daarvoor even op de website van, de, van het museum... www.zandvoortsmuseum.nl www.zandvoortsmuseum.nl Art and More, speciaal voor de kinderen op 9 november. Gaan we naar 11 november om 9 uur s'avonds... is het weer tijd voor de algemene pubquiz. Laat de strijd maar beginnen. Algemene kennisvragen worden getoond op een groot scherm... in een gezellige ambiance. En die ambiance is natuurlijk Café Koper...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 Oké, okay, tot zover, even middag innen. Ik heb trouwens een van de Pieter gesproken, Albert-Jan. Oh! Ja, ze zijn gewoon zwart. Ze zeggen gewoon ja, zwart. Ja, ah, ja, ja, ja, okay. ja. Waarom zouden ze dat verloochen, hè? He, zullen we zeggen. Hier is Redbox for America: TVA to contemplate this audiovisual opiate 100 years from now. Tidal bites and human rights for satellites, your parasites. Now I gotta and it roses Standing go drum, go drum drum.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 dit is je formidable. Formidable. Je zit formidable, je zit formidable. Nou hoor ik jou om half drie in het weerbericht over het jonge allemaal nare dingen vertellen over regen en uh, onweer en weet ik wel wat allemaal. Nou, het zonnetje schijnt lekker, hoor, hier in Zandvoort op dit moment. <tie> het was het regionale weer? Het regionale weerbericht, ja, ja, ja, ja, ja, En wij hebben hier uh, lekker zonnig weer. Geniet we heerlijk van zonnebril op. Ja, nog even een, een aanvulling uh, op de evenementenagenda, want uh, u, er is weer een comedy night. En wel uh, Zandvoort Lacht. En dan hebben we het over het Amsterdamse Beach Hotel, op de Raad, uh, Badhuisplein nummer twee. Comedians: Mick Westend, Rahul Koel... Luc van der Vaart, Niels Andriessen...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 remember life and then you'll Blijf mooie muziek, dit is van uh, Lucas Graham, de 7 Years. Zandvoort op zaterdag, bij je tot aan 5 uh, uur vanmiddag. En uh, ja, er is uh, vandaag een, uh, een klappenroos-actie, als ik het goed begrijp. Ja, klopt, in het centrum uh, van Zandvoort. En ik denk van voor toch een heleboel mensen zal het nog toch in de onwetendheid zijn van waar is het dan nou eigenlijk voor. Vandaar dat ik dit artikel er nog even bij pak.